Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien is je Nederlandse fles cola in de toekomst net zo duur als een Duitse fles. Het kabinet wil een einde aan prijsverschillen. Want nu ben je in de Nederlandse super vaak duurder uit door inkoopregels, weet mijn economiecollega Julius. Een liter cola kost hier nu ongeveer zo'n 1,50 euro per liter. Terwijl diezelfde cola bij Duitse supermarkten in EDK 1,07 euro kost. Ook chocopasta, ketchup en shampoo zijn bijvoorbeeld goedkoper bij onze oosterburen. Zonder die inkoopregels zouden consumenten in de EU samen miljarden besparen. Op de Schelde in België wordt een Nederlandse schipper vermist. Zijn schip is gezonken. Het gaat om een binnenvaartschip van 50 meter lang dat beladen was met bakstenen. De autoriteiten zoeken nu naar de vermiste schipper. Er mogen voorlopig geen andere schepen langs. Een belangrijke week voor het regenwoud. Politiek leiders in het Amazonegebied komen deze week samen om... ...afspraken te maken over de bescherming van dat regenwoud. Bomen worden illegaal gekapt, zag correspondent Nina Jurna. Hier is een gebied wat volgens de satelliet dus ontbost wordt... ...en dat is inderdaad al te zien. Je ziet gewoon echt allemaal takken. Bomen die zijn omgekapt. Van die omgekapte bomen worden planken gemaakt... ...die uiteindelijk ook in ons land terechtkomen... De Braziliaanse president Lula wil ervoor zorgen dat er in 2030 geen ontbossing meer is. Hij wil optrekken met de andere Amazonelanden. En daarom is deze top ook zo belangrijk. Het is voor het eerst dat op zo'n grote schaal de staatshoofden van de Amazonelanden en samen met hun zware delegatie samenkomen. En dan nog naar het WK, want ook Australië is door naar de kwartfinale. Foul, the Voor eigen publiek scoorden de Matilda's twee keer. Dat was genoeg om Denemarken uit het toernooi te tikken. Eerder vandaag won Engeland ook al. Die hadden strafschoppen nodig om Nigeria te verslaan. Nederland, Spanje, Japan, Zweden en dus Engeland en Australië door naar de kwartfinale. Morgen nog Colombia, Jamaica en de vrouwen van Marokko kunnen er een nog groter sprookje van maken. Die spelen morgenmiddag tegen Frankrijk. Het weer op veel plekken droog, lekker zonnetje zelfs. een graad of 19 Morgen zon. Later op de dag valt er wel weer regen. En het wordt opnieuw zo'n 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de weg gaat het prima in onze regio. Alleen rijden er tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En dat gaat waarschijnlijk tot 5 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja.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 Een hele goede plaat om het tweede uur van Zandvoort op zaterdag mee te beginnen. Je de Narada Michael Walden, samen met Patty Austin uit de jaren tachtig. Kimmy, Kimmy, Kimmy. Welkom terug, inderdaad het tweede uur. Benno, wat gaan we daarin allemaal doen? Nou, we gaan ons voornamelijk bezighouden met de evenementen in Zandvoort natuurlijk. En omgeving. Daar zijn we het eind vorige uur een beetje mee geëindigd. Nog even wat uh, nieuwtjes. Um, we hebben... Uh, nou, er is een... Uh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 Echt overdreven veel, uh, zelfs als het zo warm is. En, uh, RTL meldt dus over een Amerikaanse mevrouw die is deze week overleden aan een watervergiftiging. Ze zou in 20 minuten tijd 2 liter water hebben gedronken. En het is een, een internist die hierover is geraadpleegd die uh, zegt: Ja, het is toch wel uitzonderlijk dat je door het drinken van water um, zou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 als je dat nog bij elkaar rekent. En natuurlijk in, in yoghurt en in andere dingen zit ook allemaal nog vocht. Dus ik zou zeggen: uh, kijk een beetje uit het midden. Dat is ook zo'n hype. Hè. De hele dag met zo'n waterflesje rondlopen. En, en uh, doe dat. Ja, dan. dat is weer heel trendy. Is ja, dat, uh, ja, ja, ja, ja. Nog van een speciaal merk moet je ze dan ook hebben oh, uh, tegenwoordig. Okay. Ja? Dus doe een beetje normaal. Uh, Heb je daar nog een uh, nummer van? Voor normaal? Van, uh, van uh, doe maar. Uh. Je, kan <laughs> o, ook, uh, <laughs> of van normaal. wat, uh, wat ja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 En in een nieuw jasje gestoken hier is uh, Ian Storm en Losing My Religion. All life is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 Really thought that I could get those blood stains off head. Whoa. Doesn't make me a bad or faithless person But when I looked at this hot facade I started doubting that there's really nothing out there Whoa, I had a calling more like a warning Fruit was forbidden, whoa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 En het volgende uur um, die schreef al op Facebook. Nou, ze kunnen mij bellen hoor. Ik heb nog wel een klas voor ze. Ja, ja, ja, ja, Hij dacht natuurlijk aan zijn eigen young timer uh, uh, challenge uh, cars. Uh. Nou, dan heb je wel meteen een, uh, een, groot, een groot publiek. Uh, ja, ja, uh, ja. ja, ja, ja. Geweldig. Ja, ja. ja. Dus, uh, nou, nou, ja we wat... horen het straks wel even van hem in, in de pit reports. Nou, wat vre... heb je allemaal te melden? Ja, CM.com die levert ook in 20, 2024 en 2025... de optimale digitale fan experience voor Formula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 Uh, na deze Grand Prix van dit jaar stopt uh, CM.com wel met de naamgevend uh, als sponsor van uh, CM.com circuit Zandvoort. Uh, mede dankzij de Dutch Grand Prix. En het verbinden van de be bedrijfsnaam aan het circuit is de doelstelling om de naamse bekendheid nationaal en internationaal te vergroten. Nadria, ruim Ruimschoots behaald, zo zeggen ze. Nou, dat is toch hartstikke leuk voor ze.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 Flesjes Chardonnay mee, hey. hou van jou op zandvoort Parel aan de zee Weg van alle zorgen, lachend in de storm De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Het bevloed, je lange glauwe strand Ik voel me weer dat kind spelend in het zand hey, hey, hey. Ik niet met volle teugen het circuit, of de Ongoed. Ik zeg iemand gedag, ik weet hier zit mijn bloed Hoort is het het woord, hier is het allemaal We delen Zo'n mooie race uh, hitte hè, deze? Je hoorde de parel aan de zee uh, van Kessel, uh, Patrick van Kessel and Friends. Waaronder uh, uiteraard ook uh, Johnny Krijkamp, uh, junior, uh, die die uh, in de plaat hoorde. Elle se lève était son rêve, ou un mauvais film. Une Italienne, il était son âme, son essentiel. Lui les candides, sa bohémienne, elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche, Dieu égout, ce mot dans sa poche, elle a compris d'un coup.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 Parce qu'après tout c'était pas si mal J'empile, empile des questions tellement banales Le problème je me demande si c'est moi Comprenne la coque qui pourra Je vais tout problème Wij draaien deze zin al een paar weken. En deze week binnengekomen in de tippenraden. Inderdaad, Mentissa hoor je met uh, Mamma Mia. Het is bijna half vier. We gaan hem doen, de evenementagenda. Want uh, ondanks het uh, slechte weer... gaan er toch nog een paar mooie evenementen gewoon door, uh, Benno. Jazeker. En vanavond natuurlijk uh, drukwerk uh, uh, op het... Uh...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 Uh, morgen gaat Zandvoort Live editie 2 gewoon door, zo heb ik begrepen. Um, eens even kijken, ook gratis entree. Uh, even kijken. En dan hebben we de line-up, zoals dat heet. Ja, een mooie line-up. Een mooie line-up. Met de DJ Raimondo. Uh, ja. onder andere uit Zandvoort. DJ Divine, Urso uh, Beautiful en uh, MC Janto. Die uh, komen daar allemaal optreden. En Eens even kijken, dat gaat uh, beginnen. Dus, uh, nou, dus ik, is, is, moet ik even zoeken hoor? Want uh, wanneer dat. De vorige editie begon om vier uur met de heer en dames, of de heren en dames van uh, inderdaad, het, uh, de jongste DJ's uit uh, Zandvoort ja. van de DJ School.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 Daar vindt het allemaal plaats en kan je lekker losgaan. Nou, um, en dat, dat is het eigenlijk al. Uh, Zeker, nou ja. Al, al, eigenlijk wel genoeg. Vanavond los. Vanavond, vanavond, vanavond gaan we eerst even naar het Gasthuisplein natuurlijk. Ja, leuk gezellig. Hè. Naar uh, drukwerk uh, Harry Slinger ja. en uh, Edwin Gissels. Ook uh, iemand uit Zandvoort die in de band gezeten heeft. Ja.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 Tegen mij alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal de lengte was. Zes, wat denk je dat je man kan? Zes, schat, je bent heel wat van voor.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 Alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal in was. Sis, ga denk je dat je maar kan? Sis, gaat je bent heel wat van veranderd. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was, geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Sis, ga denk je dat je maar kan? Zesga, je bent heel wat van plannen. Van plannen. Van plannen. Wat ben je nou van plan. Vanavond is hij dus op het gasthuisplein Drukwerk met Harry Slinger. Ja, we gaan een lekkere dance voor je draaien. Uiteraard ook weer van pinel. Want zo nu en dan kunnen we het niet laten. Er is zo'n lekker krakend plaatje op zitten. The Care, Imagination and the New Dimension. And where I go, I just see faces. Deze hadden we een paar singles. Benno die kraakte erop los. Maar deze hoor je eigenlijk helemaal niet kraken. Nee, hè? nee. Nou, hij is toch echt van uh, vinyl. Eens even kijken. Ja, oh. <laughs> nee. Nee. Oh. ja, zo doen we dat. Zo. Uh. You're the imagination en oh. the new Hoppa. dimension. Zometeen gaan we schaken. Maar eerst uh, nog even. Ja, uh, ja de meeste mensen zijn, uh, zijn uh, de fan van... Uh,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 Uh, WLA, uh, zoiets. Nou ja, ouder tijden herleven in ieder geval. Schrijven Godfried Bowmans en dokter Max Euwe. Ja, we kennen hem van Max van de Euwen. Straat. Precies, hier in Zandvoort. Max Euwe uh, stonden precies 53 jaar geleden tegenover elkaar. met een levend schaakspel op het doelenplein in Haarlem...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 Godfried was een veel gevraagde gast. En uh, Godfried de Bomans uh, is in 1971 overleden in Bloemendaal... op 58-jarige leeftijd. Dat uh, zal veel te vroeg ontvallen. Het uh, was een groot verlies uh, voor uh, Nederland.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 Vrouwen doen dat nooit. Die zeggen, och mevrouw, zou u een eindje willen opschrikken. Ze bedoelen daarmee, euh, ik wou dat je opdonderde, maar... <tie> euh, dat zeggen ze niet en dat ontneemt aan het uitje veel van zijn aardigheid. Nu, hè? Vrouwen zijn euh, lieve, het tochtje wordt niet wat het had kunnen zijn. <tie> er ontstaat iets zoeters, waarin vrouwen zich blijkbaar...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 Uh, aangetrouwde ooms, maar dat telde eigenlijk niet mee, maar die reden toch ook mee. En we hebben enorm plezier gehad, we hadden vaten bier bezig en in Hillegom ging het eerste lege vat de bus al uit. <tie> en in Lisse het tweede vat, en uh, Leiden waren er nog met drie vaten over. De bus die het verst gekomen is, die is tot Gouda daar doorgedrongen. <tie> en daar is die gekanteld. Oh. <tie> Overal in Zuid-Holland lagen ooms van mij langs de weg. In de grootste extase van geluk. Hè. En het jaar erop hebben ze daar les uitgetrokken. Ze zijn de tantes meegegaan en hebben we toen allemaal samen... een kopje thee gedronken een kaantje lek. Ja, een beetje geschommeld en gewipt. Allemaal heel fatsoenlijk en heel netjes. heb ook die tantes in, in hun manteltjes gegooid...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 Ja, mooi hè? Oh, luid, ja. Uh, mooi, echt een pareltje Juist, dit, uh, geweldig. Beddel. En dat, dat die, die beste man idee deed, dat volgens mij gewoon uh, improviserend uit zijn hoofd. En uh, hij verzond het waar je bij stond. En dat was natuurlijk uh, ja, ontzettend knap.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 en Dave Edmunds. Deze single van uh, Dave Edmonds en uh, Girls Talk, uh, Benno. Ja. Je kent hem toch ook, deze single? Ja, niet? zeker. Ja, ja gelukkig. Ja, ja, ja, ja. Hey, we gaan het hebben over uh, de toerisme. Want uh, de ja. Duitsers uh, die weten ons... Uh,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 In de vorm van de WDR 2 was uh, gedurende een drie uur live, uh, live uitzending vanaf het strand. Dat is, uh, is dat een radiozender, WDR 2? Ja, WDR is een uh, radiozender. Oké. Okay, uh. Ik heb de uitzending gehoord trouwens. Oh, het ja? staat ook op onze eigen app. Zo, wat graag. De ZFM-app. En uh, ja, ze waren ook bij uh, Jutters gelukkig. Uh, ja.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 Dus uh, een nieuwe plattegrond, uh, dat zal wel uh, via de uh, bekende kanalen worden uh, uitgedeeld. Zeker, nou, WDR 2 was dus 23 juli op Zandvoort. En ja. uh, zo klonk dat bijna. Oké. Okay. We net zo'n greifer in de hand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 Okay, und äh, äh, Matthias, ah, nicht jeden Tag, aber äh, die Stiftung äh, Jötters Glück, Jötters, äh, Beachcombing's ja. äh, Luck, ja. äh, sie machen es äh, fast alle Tage, äh, während äh, des, äh, der Woche und im Wochenende haben sie auch die Unit, dass die Touristen also Informationen mhm. bekommen können. Dann kann man mittags das anhören, was wir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 dat hebben ze dan, dat lessen ze Oft mm. hier uh, Obwohl zij zeggen müssen Die Duitsers zijn veel beter, Maar die Hollanderen, ja, niet zo goed Dat wordt even gezegd he, Dat wij uh, minder goed zijn Met de spullen Netjes houden oh, Draai me weg nou, ja, Gooi hem me ook meteen weg ja, Ik ben er helemaal klaar mee uh, uh. Wij waren in ieder geval op uh, WDR 2 uh, beno. Weg ja, met die allemaal. Goede vriend. Ja, maar. Ja, <laughs> Ik zoek wel andere vrienden. <laughs> ja, als je wint, heb je vrienden. Ja. Hè? <laughs> nou goed, tot zover dit uur van Zandbord op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang. Graag tot zo. Only when your lief is de laatste. <middels> Must you break? Well, how many calls must I make?